de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze eredienst door het zingen van psalm 98 en daarvan de versen 1 en 3. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterkte en ere zijn heilig arm... Wrocht heil na leed en wat er volgt in het derde van psalm 98. Aan de Heilige Schrift en met de Kerk der Eeuwen willen we ook op deze eerste kerstdagochtend ons geloof beleiden. En dat doen we dit keer met artikel 18 uit onze Nederlandse geloofsbeleidenis. Waarna we zingen, Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, na de geloofsbeleidenis. En in artikel 18 wordt het volgende beleden over de menswording van Jezus Christus. Wij beleden dan dat God de belofte die Hij aan de Vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft, door Zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden, op de door Hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maag Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft... maar ook een echte menselijke ziel om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam... moest hij ze beide aannemen om beide te behouden. Daarom beleiden wij tegen de ketterij van de weterdopers... die ontkennen dat Christus een menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft dat Christus deel gekregen heeft aan het bloed en vlees van de kinderen dat hij een vrucht van Davids lendenen is gesproten uit het geslacht van David naar het vlees een vrucht van de schoot van Maria geboren uit een vrouw spruit van David scheut uit de wortel van Isaï gesproten uit Juda afkomstig van de Joden wat het vlees betreft uit het geslacht van Abraham Aangezien Hij het geslacht van Abraham heeft aangenomen en in alle opzichten aan Zijn broeders gelijk is geworden, zonder te zondigen. Zo is Hij in waarheid onze Emmanuel. Dat betekent, met ons is God. Amen. Zullen wij letterlijk stil worden voor Gods aangezicht om hem een zegen te vragen? Heere onze God, zo roepen wij uw heilige naam aan die wij mochten bezingen, die wij mochten beleiden... als vader, zoon en heilige geest. Geen God op afstand, maar onze God... die we in het geloof hebben beleden... in het spoor van de schrift en met de kerk der eeuwen. U dankend, Here, dat u ons op deze hoge dag deze eerste kerstdag als gemeente in uw huis heb samengebracht. Ook in verbondenheid met velen die thuis meeluisteren. En niet alleen met de gemeente... maar er zijn ook tal van familieleden in ons midden... gasten en belangstellenden... om samen, heren, een godsdienstoefening te houden. En voor wij, heren, de dienst vervolgen... Bidden wij, neemt u, o God, in de kracht van de heilige geest, de leiding. En daarmee spreken we uit dat wij stijl en diep van u afhankelijk zijn. Zowel in het zingen, als in het spelen, als in het lezen van de schrift, als in het bedienen van uw woord, maar ook als we daarna luisteren. Als wij gereed staan, heren, om dat Kerstevangelie te lezen. Dat al oude Kerstevangelie, wat voor het geloof telkens nieuw is. Want ja, heren, kerst heeft alles met het kind te maken, maar ook alles met ons te maken. Zo hebben wij het ook beleden: die om onze zonde. Uit de hemel is gekomen. En vlees is geworden, mens is geworden om onze zaligheid. En Heere, geef dat de kern van de kerstboodschap door ons allen in het geloof wordt verstaan. Dat we het vanochtend opnieuw als bij verrassing horen. Eigenlijk het ergste te moeten horen... Zoals die hedders in de velden van Efrata door het licht werden omschenen. Het ergste te moeten horen, ga weg van mij. Ik wil je niet meer zien, want je hebt het erna gemaakt. Maar dan de mooiste boodschap te horen te krijgen, vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Here laat het zo zijn dat de boodschap van kerst ons verrast over wie u bent, wie wij zijn en wat u daar nou aangedaan heeft in uw zoon de Heer Jezus Christus. Dan bidden wij, kom o heilige geest en vul dit machtige godshuis en ook ons hart, open onze oren. Open de deuren van ons hart, opdat dat evangelie daar naar binnen kan. Dat we daardoor aangeraakt worden, voor het eerst of opnieuw. Ja, want heren, kerstfeest vieren, dat is toch erkennen. Dat ook al zijn we nog zo sterk, we toch onszelf niet kunnen verlossen. Want bekering is geen mensenwerk. Wie machteloos zijn handen uitstrekt. En schuld erkent, o God. Die zal verstaan. Dat ook vandaan, vandaag alleen in Jezus. De grond ligt. Voor een nieuw bestaan. Wie als de herders leert geloven. Wie als de wijzen zoekt en vindt, die zal verwonderd gaan ervaren dat ook God vandaag in Christus, dat zijn trouw het wint. Here, zie ons zo aan in hem. Wie we dan ook zijn, waar we dan ook wonen, hoe de omstandigheden van ons leven ook zijn mogen kunnen zo wisselend zijn en zo verschillend. Wij leven in een gebroken wereld, met zoveel leed, zoveel verdriet, zoveel tekort en gebrek, ook zoveel schuld en zonde. Maar in die wereld bent u ingegaan. O God, verleen vanmorgen gezag aan het Evangelie. Wil u dienaar helpen? In het spreken en schenkt de gemeente een opmerkzaam hart dat ze het horen mag in stille verwondering ook voor mij. Dit bidden wij om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de heilige schrift vanmorgen en daar had u natuurlijk op gerekend in het evangelie naar Lucas, het tweede hoofdstuk. En we lezen met elkaar de eerste twaalf versen. En daar luidt het heilig woord des heren, Lucas 2 vers 1 en vervolgens. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Sirenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij het, het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij bade haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribben.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 Bedien u het heilig woord des heren uit Lucas 2 vers 12. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doekenge wonden en liggende in de kribbe. Thema van de preek is vanmorgen. Zie het kind niet over het hoofd. Zie het kind niet over het hoofd. Dan zijn we toegekomen aan de dienst van de offeranden. In de dienst een tweetal rondgangen voor kerkelijk en pastoraal werk. En voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Terwijl er bij de uitgang een diakonale collecte wordt gehouden voor woord en daad. De noodhulp slachtoffers van de cycloon Sider in Bangladesh extra bij u en bij jou aanbevolen. Dan wordt u nog herinnerd aan de dienst van morgenochtend. Half tien zal die beginnen. Er was nogal wat verwarring over in verband met de afkondiging van afgelopen zondagmorgen. Dat de actieve evangelisatie niet door zou gaan. Nou ja, die gaat wel door. Maar dan hier in de kerk. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ik verwacht u ook morgenochtend hier weer te zien met z'n allen. En dan wordt u ook herinnerd dat het middags weer kerk zal zijn om half drie. Dan wordt het kerstfeest van de zonderschool gevierd. En morgenavond om half acht ook kerstfeest in Manuel. Dat is dan van de zonderschool uit Gennen. Dit zijn zo de mededelingen. U mag uw gaven geven terwijl we ook gaan zingen uit de lofzang van Maria. En daarvan de versen 1, 3 en... 7. De lofzang van Maria. Vers 1, mijn ziel verheft Gods eer. Vers 3, hoe heilig is zijn naam. En ook vers 7, zijn goedheid klom ten top. Gemeente, in antwoord op de prediking zingen wij op psalm 136, de versen 1, 3 en 26. Nee, ik vergis me. 1, 23 en 26. Loof de Heer, want Hij is goed. Vers 23, die in onze lage stand. En vers 26, geeft de God des hemels eer. in een dagboek las ik van een predikant die op bezoek was geweest in een gezin waar een babytje was geboren. En al met al was het een heel gesprek geworden over allerlei onderwerpen, zo gaat dat. En toen hij thuis kwam, vroeg zijn vrouw, ja, begrijpelijk of het een lief babytje was en hoe het met het kindje ging. Toen schrok hij. En toen zei hij tegen zijn vrouw dat hij niet eens naar het kindje had gevraagd. Hij had het kind niet eens gezien. Dus waar hij voor kwam, was hem helemaal ontgaan. Het zou kunnen zijn dat je nou denkt, jongen, dat is nou ook wat... Ja, dat is het zeker. Maar wacht nou even gemeente, voor we nou met z'n allen boel gaan roepen. En de persoon in kwestie verwijten gaan maken. Eerst nog maar eens even de hand op de mond. Hoezo dan? Nou, het gevaar is groot dat ons zo rond en tijdens de kerstdagen hetzelfde overkomt. Dat waar we voorkomen, ons helemaal ontgaat. Nee, niet dat wij het feest met z'n allen vergeten, want daar zorgt de middenstand wel voor, allicht. Een stroom van folders gleed bij ons op de, man, op de mat, bij u evenzo, die ons eraan herinnerden dat de kerstdagen eraan kwamen. En niet alleen de vele reclamefolders, maar toch ook de vele kerstwensen die we ontvingen, die beoogden hetzelfde. En mocht u nou geen uh, reclamefolder hebben gezien en geen kerstkaart hebben ontvangen... dan was dat toch hier de kerk... ja, die ons door middel van de adventsprediking... dan waren daar toch die vele kerstconcerten en kerstwijdingen en vieringen... die ons daar ook aan hebben willen herinneren. Ja, zo gezien is het gevaar groot dat we kerst al hebben gehad terwijl de kerstdagen nog moeten beginnen. Misschien denk je wel, al luister het nou dominee, houdt maar kort van morgen en morgenochtend. Maar ja, het kan ook zijn dat we voor de kerstdagen al van alles hebben gezien en gehoord, behalve het kind om wie het gaat. En daarom maand Lucas ons in de tekst, kijk nou uit, pas nou op, dat je het kind niet over het hoofd ziet. Want dat zou pas echt zonde zijn. Immers, kerst heeft alles volgens Lucas te maken met het kind van Bethlehem. Wat is kerst ook alweer? Het eigenlijke daarvan. Nou, ik stel voor dat we Lucas vanmorgen het woord geven. Laat hem het maar zeggen. Volgens hem heeft kerst alles te maken met het geboren kindje in dat stadje Bethlehem ergens in de uithoek van het grote Romeinse Rijk. En in die kerstnacht heeft God zich over deze gebroken en verloren wereld heen gebogen. Is hij daarop neergedaald? Is hij daar ingekomen? Van wie wij beleiden, dat kind is om ons en om onze zaligheid mens geworden. In de kerstnacht is dus de zaligmaker geboren... Ja, ja, hij is niet uit de lucht komen vallen. Hij is geboren zoals u, zoals jij, zoals ik. Ja, dat is toch op zijn minst opmerkelijk dat Lucas tot drie keer toespreekt over het kindeken. En dat betekent dan vanuit het Grieks het pasgeborene. Onze God, de allerhoogste majesteit, laat zich zien in het allergewoonste, in het allerkleinste, een pasgeboren kindje. Waarom? Opdat we hem niet over het hoofd zullen zien. Ja, als je het kerstevangelie opnieuw leest en voor de zoveelste keer leest, dan valt het weer op dat de foto die Lucas ontwikkelde rond de geboorte van de Heer Jezus er eigenlijk heel sobertjes uitziet. Heel gewoontjes. Niks bijzonders. Inderdaad, het heilsfeit van kerst is niet zo romantisch als wij het doorgaans plegen in te vullen. Want ja, gemeente, als je toch ziet... wat wij van kerst hebben gemaakt... en dat dan vergelijkt met het kerstfeest waar Lucas het over heeft... ja, dan kan het niet anders of je gaat van ons kerstfeest op den duur sterretjes zien. Waarom? Omdat de blinkende morgenster Jezus Christus' bijkans is ondergesneeuwd... onder weet ik niet wat voor entourage... Wat is ons kerstfeest wat dat betreft heel zoet en emotioneel geworden? Vind je niet? Ja, maar het voelt goed. Ja, maar wat houden we eraan over? Helemaal niks. Oh ja, op ons kerstfeest klinken die bekende woorden nog wel... van blijdschap en vrede, van duisternis en licht... van armoede en schuld. Dat hoort nou eenmaal. En ze klinken ook... Zo gereformeerd zijn we wel met z'n allen. Met die woorden zit het wel snor. Maar gemeente, nou even geconfronteerd met het lucas evangelie Zijn die woorden nog realiteit voor ons, voor ons mensen van de 21e eeuw? Wie van al die mensen ervaart zijn nood... Zit echt in het donker? Doorleeft zijn armoe voor Gods aangezicht? U? Jij? Of hangen ze er meer bij, maar horen ze er niet echt meer bij? Aan u het antwoord. Gemeente, maak van de kribben geen sierlijk meubelstuk... Want de geboorte van Jezus is niet zo romantisch als het wel lijkt. Er is niks idyllisch aan. Dat te menen, dat zou echt een waanidee zijn. Alle kerstverhalen en kerstliederen ten spijt. Wanneer zullen we dat echt eens een keer in gaan zien met elkaar? Nog een keer. Zie het kind niet over het hoofd. Want hij ligt daar zo gewoontjes... En ook zo laag bij de grond. Zo laag dat iedereen die knielen wil, erbij kan. God is in zijn Zoon gemeente zo dichtbij gekomen. Veel dichterbij dan de moderne mens van deze tijd. Voor wie God doorgaans zo heel ver weg is. Kan bevroeden. Ook dan een arm en ellendig zondaar die naar God verlangt, durft hopen. Zo is onze God in deze gebroken en verloren wereld gekomen... om die van zonde, dood en dom te redden. Dat is kerst. We hebben het ook gelezen, hè? Na, na, na de geboorte van de Heer Jezus, toen is de hemel opengegaan. De engel is verschenen en die verkondigt aan die herders van Gods wegen... U is heden geboren, de zaligmaker. Dat is een feit, dat is een heilsfeit. En die herders die hebben die, uh, die, die, die, die kerstpreek persoonlijk ontvangen. Maar ja, waar zullen zij het kind vinden? Nou, laat Lucas het zeggen. Gij zult het kindje vinden... In doeken gewonden en liggende in de kribben. Lucas wil zeggen. Bij de kerstspreek hoort dit teken. En dat signaal van God moeten jullie volgen. Doe je dat niet, dan verdwaal je en dan vind je het kind niet. Dat zou zonde zijn. Als je dat teken niet volgt, dan loop je dus de kans dat je dat kind over het hoofd ziet. Dat betekent dus dat die kerstboodschap van de engel niet puur sek als uh, een mededeling heeft geklokken. Zo kan het gaan bij de geboorte van een kind. Wij maken u melding van, ja, de geboorte van onze zoon, onze dochter. Maar bij de geboorte van het kind Jezus wordt daar niet mee volstaan. Vandaar dat de engel niet alleen de geboorte van de zaligmaker evangeliseert maar tegelijkertijd ook de weg wijst waar hij te vinden is. Het teken waarin onze tekst sprake van is... is een vingerwijzing naar de kribben van Bethlehem. Maar dat niet alleen. Het teken vraagt ook om gelovige aanvaarding. Het teken dat de hedders erbij krijgen... is daarom een extra reden om het kind te zoeken en in die weg zullen ze het kind ook vinden. Het teken wordt dus gegeven, zodat de herders uitkomen bij het geschiedenwoord dat Jezus heet. Om daar bij die kribbe de geloofde kerstboodschap met eigen ogen te zien. Om dus in het geloof versterkt te worden. Ja, dan valt het ook op dat die eh, hetters geen uitgebreide routebeschrijving krijgen... maar een heel eenvoudig teken. Ze zullen het kind herkennen aan doeken en aan de kribben. Enig idee, gemeente. Wat nou de betekenis is van die twee tekenen? Die doeken en die kribben. Nou ja... Het teken duidt natuurlijk op armoede en nederigheid en daarin vind je Jezus. De kerstliederen die zingen ons dat voor. Voor een deel is dat waar. Ik zeg voor een deel, want het is een halve waarheid. Het eerste teken dat die hedders de zaligmaker zullen vinden in doeken gewonden... dat is gemeente een gewoon teken, niks bijzonders. Maar daarbij hebben wij wel enige achtergrondinformatie nodig. Ja, ons westerlingen moet zoveel uitgelegd worden wat dat betreft. Want u moet weten dat alle baby's in die tijd in doeken werden gewonden. Dat was de gewoonte. Een pasgeboren baby die werd om zo te zeggen ingebakerd, ingewikkeld. Dat betekent dus dat Maria die doeken bij zich heeft gehad... Ze droeg dus die doeken om haar middel om ze warm te houden. Maria wist dat ze in die dagen moeder zou worden. Ze wist dat niet uh, Nazareth, maar Bethlehem de plaats van geboorte zou zijn. Ze was bijna uitgerekend, zouden wij zeggen. En daarop was ze voorbereid. En die hier bedoelde doeken waar Lucas het over heeft... die bestonden uit een hemdje en uit een mutsje en uit een zwachtel van ongeveer zes meter... Die baby werd dan helemaal in die doeken ingewikkeld. Het gaf het kind, zeg maar, ook weer de geborgenheid terug... die het had genoten in de baarmoeder. En het kind werd ook in die doeken gewikkeld... opdat er ledematen recht zouden groeien. Dat deden alle moeders in Israël. Maria doet dus met Jezus... wat met elk pasgeboren Joods jongetje werd gedaan. Dus dat teken... Dat is op zichzelf genomen nou niet zo bijzonder. Heel gewoontjes. En ook hiervan geldt, zoals we dat hebben beleden vanmorgen... dat Jezus de mensen in alle dingen gelijk is geworden... behalve de zonde, want daar is hij voor gekomen. De doeken zijn dus voor de herders herkenningsteken. Zo zullen de herders hem vinden. En toch, gemeente... toch is dit teken niet alleen een herkenningsteken... Immers, het is niet de eerste keer dat Lucas dit woord teken gebruikt. Verderop, in Lucas 2, wordt van dit kind gezegd: deze wordt gesteld tot een val en opstanding en tot een teken in Israël van velen dat weersproken zal worden. Als teken, dat wil zeggen, als zichtbare vertegenwoordiging van Gods heil zal Jezus dus niet alleen positieve reacties oproepen. Hij zal ook op heftig verzet stuiten. En dat is later ook wel gebleken, leest de evangelie er maar op na. Maar dit teken, door de engel gegeven... dat wil ik ermee zeggen, dat had door die hedders ook weer gesproken kunnen worden. Weet u waarom? Omdat je in een kribbe... ...alleen een vondeling vond. In een kribbe vond je een ongewenst kind. Een kind dat was achtergelaten. Dat gebeurt in onze tijd ook nog helaas. Een onverzorgd kind. Terzijde geschoven. Afgestoten. Buiten de samenleving gezet. Niet in doeken gewikkeld. Dat gebeurde niet met een ongewenst kind. Dus het bijzondere is dat Jezus wel is ingebakerd en toch in een kribbel ligt. Wel verzorgd en gekleed. En nog een keer dat teken dat hadden die herders kunnen weerspreken. Ze hadden kunnen zeggen hier klopt iets niet. Dit kan gewoon niet. Dit kan de zalig maken niet zijn. Dit zal wel een wonderling zijn. Maar nou het wondergemeente, Dit teken is niet door hen weersproken. Want ze zeiden tegen elkaar. Kom laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is. Wat de Heer onszelf zelf heeft verkondigd. Dat betekent dus dat ze de boodschap van de engel in geloof hebben aanvaard. En dat terwijl het teken inging tegen de gangbare verwachting dat de Messias zal geboren worden in pracht en praal. Hoewel de profeet Jezaja ooit profeteerde dat het volk de Messias kon verwachten in de schaduw van de dood. Dus aan de rand, terzijde, op de plek van een vondeling. Niet als vondeling, maar op de plek van een vondeling. Wat betekent dat? Dat God zijn Zoon neerlegt... daar waar wij ons bevinden... En waar bevinden wij ons? In de schaduw van de dood. Onverzorgd, zonder kleding. Naakt. Daar is onze zaligmaker ingelegd. Nee, we moeten de Heer Jezus dus niet zoeken in een koninklijk paleis, maar het teken volgen. En dat signaal komt uit waar wij ons van huis uit bevinden. In de schaduw van de dood altijd weer die storende dissonant in het kerstevangelie daar liggen wij met z'n allen te vondeling en daar vindt de Heerde ons en daar nog eens wat wie zich door de zaligmaker laat vinden wordt als vondeling gevonden Pasgeboren, naakt, onverzorgd, terzijde geschoven, door eigen schuld, niet in doeken gewikkeld. Vindt de Heer ons vandaag zo? Ja, als Hij je vindt, vindt Hij je zo. Op die plek ligt de zaligmaker. In doeken gehuld. Het was de zaligmaker dus niet te min om op die plek te worden neergelegd. In onze duisternis, in onze verlorenheid straalt Gods liefde. Zo is Hij liefde. Over zondagsliefde gesproken. Het is zoals een kerstlied zingt. Met ons ellendige vlees en bloed bekleedde zich het hoogste goed. Hij ligt daar in onze plek, in onze donkerheid, in onze duisternis. Daar bedekt de Zaligmaker met zijn onschuld en volkomen heiligheid onze schande en naaktheid. Waarin wij ontvangen en geboren zijn. Zo bedekt hij met de kleren van het heil voor het aangezicht van God onze schuld en zonde. Zo breid ik mijn vleugel over u uit en dek uw naaktheid, profiteren je zaaien al. Dat is kerstgemeente. Verstaat u dat? En jij? Zo hebben we gehoord dat de geboorte van de Heer Jezus aan de ene kant heel gewoon was... Hij gaat het leven in zoals ieder ander kind. Hij is van meet af ook echt mens. De doeken zijn een gewoon teken. Alleen de plaats van geboorte, die is ongewoon. De wieg van Jezus was een kripje. Hij lag er dus niet zo comfortabel bij als sommige kerststalletjes ons willen doen geloven. De zaligmaker in een kribbe. Hoe kan dat nou? Is dat niet het ergerniswekkende van het Kerstevangelie? De heren des Hemels in een kribbe? Lucas tekent ons dus het geweldige contrast tussen de heerlijkheid die Gods zoon bij zijn vader had en de kribbe waarin hij door God wordt neergelegd. Maar is dat juist niet de kern van het Kerstevangelie? Zoals Paulus het later ook evangeliseert: Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hij, die straks door de hemel eer en heerlijkheid zal worden toegebracht, ontvangt bij zijn geboorte nauwelijks aandacht. Zo begeren wij Hem niet. Een koning en een kribbe. Nog een keer, is dat niet het ergerniswekkende van het Kerstevangelie. Is dat niet het grote struikelblok om de kerstboodschap in geloof te ontvangen voor u, voor jou? Zalig zijn zij die niet aan hem zullen geërgerd worden, maar die juist in die nederige geboorte van de Heer Jezus en de plek die hij heeft ingenomen hem in geloof aanvaarden. Hij hey, op mijn plek, niet als vondeling, maar op de plek van een vondeling. Ja, de zaligmaker ligt in een kribbe, dat is een ongewoon teken. Wees eerlijk, een voerbak voor de dieren, dat is toch een on ongewone plek om een kind in neer te leggen. Dat vinden we in heel de Bijbel niet. Immers de geboorte van een koning, ik gaf het al aan, dat verwacht je toch in een, in een of ander paleis. Ligt voor de hand, dat dachten de wijzen uit het oosten ook. En daarom gingen ze ook allereerst naar Herodes. Hij was al even min te vinden in de tempel van Jeruzalem. Maar het kind, dat ligt in een voerbak voor de dieren. Maria die was denk ik op alles berekend, maar niet op een kribbe. Het was een ongewone plek om daar een baby neer te leggen. Misschien heeft ze wel gedacht, nou vooruit maar. Bij gebrek aan beter. Maar achter dit gebeuren gemeente. Zit de regie van de hemel. Omdat de Heere zelf deze lage plek. Had opgenomen in het scenario van deze nacht. Dat God zijn zoon heeft neergelegd in een kribbe. En hij wilde dat, vrijwillig, uit pure zondaarsliefde. Dan wordt dat evangelie, dat twaalfde vers, weet u wel, liggende in een kribbe. En daarom, kijk hem niet over het hoofd. Want dat gevaar is zo groot, hoezo hij is niet alleen klein en machteloos... Maar wat ligt hij ook laag bij de grond. Lager kan niet. Zo dichtbij is God in de Heere Jezus gekomen, gemeente. Hij ligt lager bij de grond dan wij aan de grond kunnen zitten. Zit u aan de grond... Bent u vanwege uw zonde en schuld totaal failliet? Of eenzaam? Terzijde geschoven? Kijkt iedereen langs u heen? Bent u bij niemand meer in beeld? Bij Jezus wel. Hij kijkt u aan vanmorgen vanuit die kribbe. En hoort het, Jezus ligt nog lager. Dan wij gezonken zijn. Hij kwam niet alleen bij ons. Hij zweeft niet alleen boven ons. Niet alleen naast ons. Maar hij kwam onder ons. Daar nog onder, gemeente. Om ons daaruit op te heffen. Dat is kerst. Nee, de Heer Jezus kwam niet voor ons soort mensen, voor een bepaalde gekwalificeerde categorie, die met kop en schouders boven de rest uitstak. Nee, Hij kwam onder ons, omdat wij als God wilden zijn. En dat ons, dat brengt nou de Bijbel op noemer, met zondaren, met dieven en moordenaars, met echtbrekers, met lasteraars, met hoeren en tollenaren... Hoor het, Gods Zoon is dieper afgedaald dan wij zijn gezonken. Hij ligt ook dieper dan ik ooit kan zitten. Daaronder. En Hij werd wat ik ben, vlees van mijn vlees, schuld van mijn schuld, bloed van mijn bloed. Daarom zie Hem niet over het hoofd, want dat is pas zonde. Hij ligt lager dan je denkt. Hij ligt dus onder mij. Dat betekent dat ik zo heel mijn vuile zaakje van zonden, en schuld in één keer op hem kan afschuiven. Doen hoor gemeente. Doen hoor. Want dat kan God niet voor je doen. Dat moet je zelf doen. Hij kwam om dat hele vieze vuile zaakje van u en van mij om dat op te vangen terwijl hij er part nog deel aan had. Wie kent er een zaligmaker die dat doet? Ik niet. U wel? Daarom kijk hem niet over het hoofd. Hij ligt daar ten aanschouwen... van de herders... die nergens welkom zijn. Gods liefde straalt hen toe. Bij hem zijn ze welkom. Ze mogen bij hem zelfs in en uit lopen... Ja, blijkbaar wil de God die nacht het minste volk over de vloer hebben. Ze mogen komen bij zijn kind. Zijn goedheid straalt hen toe. Zijn macht schraagt hen in het lijden. Hoor het, het dwazen der wereld en het schamelen en het verachten en wat niets is dat is bij de kribben welkom. Die mogen daarin en uitlopen. Alles wat wereld heet, alles wat duister is, is bij God welkom. Die eenvoudigen wil God in Jezus gadeslaan. Wat zegt u? Wat zeg je, is dat kindje te min? Of staat het volk wat God bij hem over de vloer wil hebben bij u niet aan? Pas op, hè. deze is gesteld tot een teken. Tot een val en opstanding. Pas op dat dit voordeel niet omslaat in uw oordeel. Luister nog één keer wat de engel zegt. Als ik een teken geef, moet u dat volgen. Want dat brengt u bij Jezus. Gij zult het kinderke vinden, liggende. Inderdaad, zalig. Wie voor dit kind door de knieën gaat, die nu onder de preek plat voor u neer Zalig wie voor dit kind buigt, die nog dieper boog voor u. O gemeente, wat kan onze God diep buigen? En wat heeft hij zich in Jezus klein gemaakt? Om verloren mensen uit het stof der zonde op te heffen. Als deze boodschap uw hart niet breekt... wat zou dan nog uw hart breken? Wie bekommert zich over hedders? Wie bekommert zich over zondaren? Wie ziet erom naar vondelingen die terzijde zijn geschoven... Dat doet God in Christus. Daarom, als ik u een teken geef, moet u dat volgen. Dan komt u uit bij het geschieden woord dat Jezus heet. Voor die hedders was de boodschap en het teken genoeg. Voor u ook en voor jou. Op het woord gingen de hedders. En bij hun aankomst in Bethlehem vinden ze het woord bevestigd. Daar ligt die. Laag bij de grond. Ze zijn dus niet verdwaald en ook niet beschaamd uitgekomen. Zo is God, God van het woord. Wie meer wil, wordt teleurgesteld. Want de boodschap die toen klonk, die klinkt vandaag nog. U is heden geboren, de zaligmaker. Zie hem niet over het hoofd. Buig liever je hoofd. Zo hebben die, kind, die herders het kind gezien. Ze hebben hem niet over het hoofd gezien. Oh nee, dat is te horen, want ze maakten alom bekend. Ze werden evangelisten. Ze verheerlijkten en prezen God over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Ten slotte, gemeente, wil ik de preek beëindigen met een gedicht... waarmee de tekst en de preek kort op noemer wordt gebracht... Het kerstfeest is zoals een munt die door elks handen gaat. De beeltenis is afgesleten. Slechts weinigen is het vergund om van de koning die daar staat meer dan de naam te weten. En ik die alles van hem weet, zijn woorden en zijn daden, hoeveel ik zijn geboortefeest... Als ik hem voor mijzelf vergeet, blijf ik met schuld beladen, bedroef ik hem te meest. Maar als mijn ogen opengaan, voor het heil in hem gegeven en ik gelovig voor hem kniel, dan is het met mijn ik gedaan. Beheerst hij heel mijn leven als koning van mijn ziel. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat is dat groot. Wanneer we dat door uw genade. En ook in het geloof ontdekken. Die in onze lage stand. Ons genadig bood de hand. Dat heil is vanmorgen opnieuw verkondigd. Niets meer en niets minder. En u zegt daarvan zalig wie daar genoeg aan heeft. Nee heren, niet dat dat, dat altijd even intens wordt beleefd en ervaren. Want wij wisselen per moment als mensen... Maar daarom is het niet minder waar dat u tot ons bent gekomen en daaronder voor vondelingen die van huis uit onverzorgd erbij liggen, terzijde geschoven, op sterven na dood. O God, wij prijzen uw genade en wij danken u daarvoor. Dat u meer bewogen bent met ons dan wij ooit over onszelf zullen zijn of over een ander. Zegen, Heere, de verkondiging. Maar geef dat we er ook troost uit ervaren hebben dat u niet alleen bent gekomen voor de schuld en de zonde. Maar dat u helemaal in ons menselijk bestaan bent gekropen. Met al zijn zorgen en al zijn moeiten. Met al die krassen en deuken die wij oplopen in het leven. Met al onze vragen en verdriet. Ook met dat wat ons verbijstert en waar we over inzitten. Heren, gedenk ons als gemeente. In bijzonder de eenzamen. Die deze dagen alleen doorbrengen. Zij die verdrietig zijn. Zij die juist op deze dagen herinnerd worden... Aan die lege plek, die door niemand kan worden ingenomen. Doe het, o God zelf, in uw zoon, de Heer Jezus Christus. Voor die gezinnen die gebroken zijn. Heren, wat huist er veel in het huisgezin van de gemeente? En het meeste weten we niet eens van elkaar, maar gij weet het wel. We leggen het voor u neer. Heren wij, wij bidden voor meneer Koerhuis... die gisteren in het ziekenhuis van Zwolle... plotseling moest worden opgenomen vanwege een hartaanval. Wij danken u dat u tot op dit moment zijn leven hebt bewaard en gespaard. En dat het naar omstandigheden redelijk gaat. Maar opnieuw komt daarin naar voren... de kwetsbaarheid en de broosheid van ons mensen... Gedenk hem, heren, en zegen de middelen die worden aangewend. Wees ook met zijn vrouw die alleen thuis is achtergebleven en die met ons verbonden is. Here, zegen ze samen en houd ze vast en dat ze mogen leven en uitzien. Naar uw tweede komst, o Heer Jezus Christus, u te kennen als zalig maken. Heren, wij bidden ook voor mevrouw van der Stegen, die ook nog in het ziekenhuis verblijft. Wees ook haar nabij en goed in haar omstandigheden. Bidden ook, heren, voor mevrouw Seinen, die weliswaar ontslagen is uit het ziekenhuis. Maar wij weten beter. We mogen enige vooruitgang zien. Maar de weg die ze moet gaan, is nog een heel eind. Wees haar nabij, naar lichaam en naar geest, zegende middelen die aangewend worden. Wees haar nabij, samen als man en vrouw, ontfermt u zich over dat gezin. Wees overal waar psychisch wordt geleden, waar mensen depressief zijn of zijn opgebrand. Heren, ontfermt u zich. Heren, we bidden ook om de voortgang van het evangelie. Niet alleen in Nederland, maar ook over de grenzen heen. Op de zendingsvelden zegen vandaag de zendingswerkers... die ook het Kerstevangelie zullen vertellen. Bereid uw Koninkrijk uit. Onder ons, maar ook over de grenzen heen. Door alle kerken heen. Heren, daar kijkt u niet naar. Gelukkig maar, wij zijn daar druk mee... Soms erg druk, maar geef dat we blijvend zien dat uw werk doorgaat onder kinderen. Ja, zelfs onder ouderen die ingewonden worden, die tot geloof worden gebracht. Geef dat het ons bemoedigt om ook door te gaan op de plek waar u ons hebt gesteld. Zegen ons zo deze dagen, ook in de diensten die we mogen hebben, ook als we met de kinderen van de zonderschool samenkomen. Geef ons uw geest... en wees er zelf bij... door het evangelie. Dat klinkt in woord en lied. Hoor ons bidden... in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Er is nog één... Die u, zal, die u zeker bekend zal zijn dat wij na de zegen het ere zij God zingen. En als slotzang zingen wij psalm 117. En die willen wij ook staande zingen na het voorspel, voor zover dat mogelijk is. Psalm 117, tot slot.